Elisabeth haar volgde. Opeens merkte ze dat haar genie officier naast haar stond. Hij greep haar hand en toen hij die losliet voelde ze dat hij haar een briefje had toegestopt. Ze verborg het in haar handschoen. stapte in en ging zitten zonder verder nog iets te zien of te horen. De rit begon en daarmee ook de stroom van vragen waarmee de gravin haar altijd bestookte. In welke straat zijn we nu? Lisa! Vrijdag, Anna Fjodotovna. Vrijdag? Heet deze straat Vrijdag? Ik dacht dat u vroeg. Het is een Jerski Prospekt, Anna Fjodotovna. Uh, daar, een, een man, hij buigt voor ons. Wie was dat? Uh, prins Kabrutkin, Anna Fjodotovna. Onzin, Lisa, de prins is in Parijs. Het was vast de begrafenisondernemer Potapenko. Wat, wat, wat staat daar op dat uithangbord? Wat moet ik doen? De brief niet lezen, meteen verscheuren. Oh, maar ik, ik moet hem lezen. Zavieta, wat mankeert je toch? Antwoord je op mijn vraag of praat je in jezelf? Neemt u me niet kwalijk aan, of je dat of nee, nou? ik probeerde dat opschrift te lezen. Ach, dacht even dat ik mijn verstand verloren had zonder het te weten. Voor Lisa zal die rit wel eindeloos lang geweest zijn. Arme Lisavieta, om te moeten wachten tot ze weer thuis was voor ze haar brief kon lezen. Wat stond erin? Alles en niets. Maar het was een brief vol tederheid en eerbied. <laughs> en vast en zeker woord voor woord vertaald uit een Duitse roman. Nou ja, Lisavieta had nooit een Duitse roman gelezen, dus ze was verrukt. Mademoiselle, permitteert u mij met dit stukje papier mijn hart in uw handen te leggen? Iedere dag word ik naar uw venster getrokken... door de gedachte aan uw stralende schoonheid. Maar nu wil ik in alle nederigheid dichterbij komen... en hopen op uw goedgunstigheid. Schrijft u mij alstublieft dat u mij niet veracht. Enzovoort, enzovoort. Hij had een verbazingwekkend aantal woorden... op dat kleine valletje geschreven. <laughs> Wat romantisch. Ze stuurde de brief natuurlijk terug. Natuurlijk. En ze schreef hem precies zo vormelijk als hij verwacht had. Ik neem aan dat uw bedoelingen achtenswaardig zijn. En dat u mij niet door onbezonnen gedrag wilt beledigen. Maar u moet wel begrijpen dat onze kennismaking niet op deze manier kan beginnen. Ik zend uw schrijven terug. En vertrouw dat u deze onvoorzichtige briefwisseling niet zult voortzetten. En zo begon het. Ze gooide haar brief uit het raam, zodat hij hem makkelijk kon vinden. En dat gebeurde ook. Hij las hem en was heel tevreden met het resultaat. Een paar dagen later ontving Lisa bezoek. Toch niet van Herman? Nee, nee. Vertel jij het maar, Alexander. Jij hebt die bezoekster van Lisa toch goed gekend, niet? Het was een mooi meisje. Heel mooi zelfs. Ze werkte bij een hoedemaakster... maar ze kwam niet bij Lisa om over hoeden te praten. Onmogelijk. Deze brief is niet voor mij bestemd. Ik verscheur hem gewoon. Zo, maar als de brief niet voor u was, mademoiselle, waarom verscheurt u hem dan? Dan had u hem toch terug moeten geven? Nu kan ik hem niet meer brengen, degene voor wie hij wel bestemd was. U hebt gelijk. Maar brengt u me alstublieft geen brieven meer? Nee, wat En zegt u hè? tegen de man die deze brief heeft gegeven dat hij zich moet schamen? Maar Herman het natuurlijk niet op. Hij schreef er iedere dag... En hij zag kans Lisa zijn liefdesbrieven langs allerlei omwegen in handen te spelen. En welk meisje is er bestand tegen dergelijke... Mademoiselle lezen. Ja, dat ben ik. Ik heb een brief voor u. Dank u. Nee, vergis zich, die brief is niet voor mij. Jawel, mademoiselle. Wilt u hem alstublieft lezen? Dromen van hartstochtelijke welsprekendheid. Oh, geen enkel. Zo is het. Ze ontving zijn brieven, bewaarde ze en beantwoordde ze tenslotte. Net zolang tot ze elkaar iedere dag schreven. Lange brieven genegenheid, die uiteindelijk wel tot een ontmoeting moesten leiden. Maar hoe konden ze elkaar ontmoeten? Ik bedoel, alleen zonder anderen erbij. En waar? Lisa wist toch een gelegenheid te vinden, niet Pavel? Zeker. Op een goede dag belandde de brief voor Hermans voeten. Toen hij hem gelezen had, trilde hij van opwinding. Vanavond gaan wij naar het bal bij de Duitse gezant. Wij blijven tot twee uur in de...